Jelle Seubring met het NOS Journaal. Rond deze tijd begint in Budapest de Pride Mars, die eigenlijk is verboden door een nieuwe Hongaarse wet. De burgemeester van Budapest laat de Pride toch doorgaan. Demissionair staatssecretaris Paul zou namens het Nederlands kabinet meelopen, maar besloot vanmorgen dat toch niet te doen. Ze noemt de situatie rond de mars te onduidelijk. Deelnemers die meelopen, kunnen worden opgepakt. LHBTI-belangenorganisatie COC Nederland noemt het erg jammer dat Paul niet meeloopt. De Nederlandse vader, die met zijn vrouw en twee kinderen in een vervallen boerderij in Noord-Italië leefde, hield zijn kinderen afgesloten van de buitenwereld omdat hij geobsedeerd was door virussen. Dat begon in coronatijd, schrijft een Italiaanse krant. Gisteren werd bekend dat de kinderen van 6 en 9 jaar oud... in april onder erbarmelijke omstandigheden in de Italiaanse boerderij werden gevonden. Ze konden nauwelijks praten en droegen nog luiers. De broertjes zijn inmiddels naar een opvang gebracht. De ouders worden verdacht van verwaarlozing. Bij een zelfmoordaanslag in Pakistan zijn zeker acht militairen omgekomen. Dat gebeurde in het noordwesten van het land bij de grens met Afghanistan. Een auto met explosieven ramde een Pakistaans militair voertuig... dat vloog in brand en explodeerde. De militairen die in het lege voertuig zaten, kwamen om. Wie er achter de aanslag zit, is niet bekend. In Pakistan zijn verschillende terroristische groeperingen actief. En op het Malieveld in Den Haag is de jaarlijkse Veteranendag bezig. Koning Willem-Alexander en premier Schoof zijn daarbij aanwezig. Dit keer is er geen defilé omdat er door de NAVO-top van eerder deze week niet genoeg politie beschikbaar is. Daarom ging de koning nu in gesprek met veteranen in de Koninklijke Schouwburg. Tot vanavond zijn er muziekoptredens op het Mali Veld. Het weer: het is wisselend bewolkt bij 23 tot 27 graden. Vooral aan zee is het ook nog hard waaien. Kan het nog hard waaien? Vanavond klaart de top vanuit het westen. Morgen is er veel zon en wordt het zomers warm met temperaturen tussen de 25 en 30 graden. Dit was het NOS-journaal. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Bianca Daming van de ANWB. Door de afgesloten A10 Zuid heb je op omliggende wegen en alternatieve routes nog steeds vertraging.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 het begin van uur 2 gingen we terug naar de jaren 80. 1984 voor uh, Denise Williams. En uh, let's hear it for the boys. Lekkere temperatuur in een Sanford. Zonnetje laat zich uh, inmiddels uh, zien, uh, Dolly. Ja, dus dan gaat hij weer flink stijgen, die temperatuur meteen. Ja, dat meteen. Voel, je, voel je ook wel meteen. Daar zullen de heer. mensen bij Luminosity wel blij mee zijn. Ja, een beetje zon op de bol. Ja, maar die lopen meestal schaars gekleed. Omdat ze denken lekker naar het strand. En als je dan zo'n koud windje om je oren krijgt, dat wil nog wel eens tegenvallen. We gaan zo meteen dus... even op de webcam kijken daar. Uh, hoe ze het ja, uh, daar doen? Ja, gaan we eens even een kijken nemen. En hoe, hoe laat gaan eigenlijk die, uh, die uh, dingen beginnen? De. de, de uh, nou ja. Hoe noem je dat ook alweer bij de racerij? Als ze uh, gaat voor de polpussie? Oh, kwalificatie. Kwalificatie, dankjewel. Ja, je wel. Om, uh, om vier uur. Uh, oh, vier uur pas. Ja. Oké, okay. we hebben nog niks gemist. Nee, zeker niet. Ik hou het in de gaten. Ja. Dan, uh, zet hem uh, op tv. Hey, om een of andere reden. Ik, ik, geen idee hoe je daar nou weer bij komt. Heb je het ineens over lintjes? Ja. En toen begon, kregen we daar een heel hele, hele gesprek over. En heb ik beloofd dat ik even het een en ander uit zou zoeken. En misschien is dat maar goed ook. Ja, is dan, want, weten, dan weten de mensen hoe ze jou een lintje kunnen, kunnen bezorgen. Ja, laten, stel dat, hè? Stel, <laughs> stel dat. dat. Ik heb het gewoon hartstikke verdiend. Maar stel dat, hè? Nee, maar goed. Nee, Want de, de, de uiterste inleverdatum komt er al aan. Daar Aha, gaan we al kijk. naartoe. Maar daar ga ik straks alles over vertellen. Want laten we eerst eens gaan kijken waarvoor die kon, koninklijke onderscheiding nou is. Uh, want er heel veel mensen die denken, ja, moet je daar nou voor werken? Of is het nou alleen voor vrijwilligers? Waar is het nou precies voor? Nou, het is voor mensen die zich op een bijzondere... of uitzonderlijke wijze verdienstelijk hebben gemaakt voor de samenleving. Nou, ja, uh, kijk, je kan daar als, als voorbeeld uh, aan denken... Uh, aan bijvoorbeeld de vrijwilligers. Hè. Die komen meestal als eerste in beeld als je daaraan denkt, aan een, li een lintje... Die zich bijvoorbeeld inzetten voor organisaties op het gebied van uh, sport, zorg, cultuur, religieus leven of natuur. Of uh, dat ze af en toe is ondersteunen bij Zandvoort op zaterdag of zo, weet je wel. Nou, en dan heb je mensen die heel bijzondere prestaties ten behoeve van de samenleving hebben geleverd. Dat kan in hun betaalde werk of nevenfuncties die veel verder gaan dan wat van iemand kan worden verwacht. Nou, dan gaan we eens kijken hoe gaat nou zo'n procedure. Want je gaat natuurlijk iemand voordragen. En uh, dat, dat is een koninklijke onderscheiding. Daar moet je eventjes goed bij nadenken. En een voorstel die uiteindelijk naar de koning moet, die kent zeven stappen. Je gaat eerst contact opnemen met de medewerker van de gemeente... En dat doe je via leentjes.nl. Daar kun je op een knop drukken. En dan doe je een aanvraag voor een gesprek met een medewerker van de gemeente. Die neemt dan met jou contact op. En dan is de stap, eerste stap al gezegd, gezet. Uh, de voorstellen die gaat dus een aanvraagformulier met ondersteuningsbrieven. Want die moeten er zijn. Die gaat hij inleveren bij een gemeentemedewerker van de woonplaats van de kandidaat. He? Dus als ik hem voor jou, nou ja, jij hebt hem al. Als jij hem voor mij zou aanvragen, dus in Zandvoort. En als je hem voor Fred zou aanvragen, moet je naar de... Nieuw-Vennep. Nieuw-Vennep. Oké. Okay. Nou, ben ik daar ook weer achter waar die woont? E e e e. Nou, in ieder geval. Uh, <laughs> nee. Dus uh, je hebt ook meerdere ondersteuningsbrieven nodig op dat moment. Dus dat moet je van tevoren allemaal al bedacht en geregeld hebben. Dan gaan we naar stap 2. Dat is de burgemeester die komt in beeld. Die gaat in een advies schrijven of de kandidaat een onderscheiding verdient. En zo ja, welke? Want je hebt natuurlijk verschillende soorten onderscheidingen. En ook adviseert hij of zij, dus nou ja, in dit geval dan uh, zeg maar uh, Burgemeester Molenburg, over een, uh, pas, over een passend moment voor de eventuele uitreiking. Dat beslist de burgemeester. Maar. Dat advies van de burgemeester gaat samen met dat formulier... en die brieven naar de commissaris van de Koning... van de betreffende provincie. Nou, die gaat ook een advies uitbrengen. Er komt steeds een papiertje bij. Ja, het wordt een flinke stapel. Ha, ja, ja, ja, ja. Dan gaan alle documenten... die worden dan verstuurd naar de kanselarij... der Nederlandse Orde... waar een commissie, het kapitel voor de civiele orde... Een eindadvies gaat uitbrengen aan een minister. Nou, er komt zelfs een minister aan te passen. Dus toch wat? Als je, hè? Als, je, als, je, als je aanbevolen wordt voor zo'n zo onderscheiding, dan kom je ook bij de minister terecht op tafel. Goh. Nou, de minister die neemt het eindadvies in ontvangst en die beslist dan weer of de kandidaat wordt voorgedragen bij zijn majesteit de koning voor een onderscheiding. Nou, en dan gaat hij. De minister die gaat de koning vragen om het besluit te ondertekenen. En zonder handtekening van Zijne Majesteit krijg je geen lintje. Oké, okay. nou. Ja, okay. dat ministerverhaal dat kennen we natuurlijk wel uh, van, uh, van uh, onlangs. Ja. De minister, hoe heet ze ook... Weer, oh, die, uh, de, ja, ja, die ja, ja. ja, ja, ja, ja, met dat mooie kapsel. Ja, precies, ja. Ja, die wilde ja. geen lintje geven en uh, dat kon ja. ze tegenhouden. Ja, ze heeft niet getekend, Zij nou dat stopt getekend. het hele proces. Ja. Dus stopt het hele proces, dan gaat het maar door. Maar gelukkig is dat daar overgenomen en is het toch allemaal goed gekomen, hè? Ja, maar het is ook wel eens goed geweest dat dat een keertje aan de tand werd gesteld. Er is toch een gesprek door over uh, gekomen. En misschien dat er toch nu anders mee wordt omgegaan. Precies. Meneer had het allemaal vanzelfsprekend. Nou, mocht je uh, iemand willen uh, voordragen voor 2026, dan moet je nu toch al snel zijn en snel de steunbrieven ook gaan, gaan regelen. Want. Voor 15 juli van dit jaar moet de aanvraag voor volgend jaar binnen zijn bij de gemeente. Oké, okay, nou, maar als geboden. Ja, dat is dan voor de gewone lintjesregen. Maar als er eens een keer een bijzondere gelegenheid is. Hè, zoals bijvoorbeeld wij hebben op 5 september. Hebben we een, uh, een, een bijeenkomst met, het, met, met alle medewerkers. Nou zeg je nou voor die gelegenheid willen we die van te ik nou eindelijk eens een keertje een, een onderscheiding geven. Dan moet het, dat gaat al niet meer lukken. Want het moet uiterlijk negen maanden voor de gebeurtenis. Maar dan weet u dat voor uw eigen situatie. Hè? Ik even ik meeschrijven schets, voor de ik volgende even. Ik schets gewoon ja, even. Ja, ik snap maar, ja, hè? Ja. nou dus uh, Nee, want uh, er zijn anderen die, uh, die, die uh, meer dan ik uh, zo'n zo lintje verdienen. Nou goed, bij, hier bij de, bij de omroep. Um, even kijken. Ik denk dat we alles gezegd hebben. Nou dan mooi, open. ik weet het weer. Zijn We tien minuten verder. Lintjes.nl. En uh, voor 15 juli moet het uh, yes. uh, uh, bij de gemeente liggen. En uh, ja. die gaan er dan uh, verder mee aan de slag. Alle... Paarden die jij genoemd hebt, worden dan gekruist. En, yes. uh, ja. ja, dan uh, uiteindelijk moet het goed komen hè, bij de koning dat hij zegt van, dat nou is open, uh, ja. ik uh, trap daarin en ik ja. doe dat. Ja. ja, die Pietje Puk die verdient hem wel. Die verdient hem ja. wel. Ja, ja, en dan ja. uh, gaat het uh, uiteindelijk uh, gebeuren. Ja. Dat uh, dat lintje wordt uitgereikt. En of dat voor een speciale gelegenheid is, of gewoon de, de landelijke lintjesregen die we elk jaar kennen. Ja, dat wordt dan ook uh, meteen uh, bepaald. Lekkere muziek onderweg, ook in de tweede waaronder Sheila E. Het uh, geluid van uh, Chili. Eh, met uh, uiteraard medewerking van uh, Prince en de Glamors Live, je hem. Ook uh, haar uh, grootste hit uh, ooit. En uh, ook die plaat is weer uit de jaren 80. Daar nou, blijven we niet in de jaren 80 hoor. We gaan ook even verder terug in de tijd. Met uh, de volgende single die ik uh, voor je gevonden heb: The Turtles en Happy Together. together If I should call you up Invest a dime And you say you belong to me So he's my mind Imagine how the world could be So very fine So happy together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 En Dolly en ik deed even lekker mee hè, met deze jongen uit de jaren 60 alweer. Een hele tijd geleden, is, uh, 1969 of zo, een beetje mijn geboortejaar. 68. 68. Ja. Oké, okay, de Turtles ja. uh, en Happy turtles. Together. Oh, Toen was ik min één jaar dat die. Uh, ah, <laughs> dat zat je nog in de pijplijn. Uit. In de pijplijn, zo <laughs> so is het. Hey, we gaan het even hebben over de zomer en de zomeractiviteiten in Zandvoort. En dan met name voor de kinderen. Ja, ja, ja. want uh, de kast is weer open gegaan. En een, een oud idee, een, een oud gebeuren wat we ooit hadden... is weer opnieuw leven ingeblazen. Een sportproject... Uh, de, wat een echte tour is geworden inmiddels. En uh, dat noemen ze ook mega sports on tour. Dat uh, gaat deze zomer door heel Zandvoort. Kinderen van 6 tot 12 jaar kunnen elke week gratis een andere sport uitproberen. En altijd bij een plek bij hen in de buurt. En dan moet je denken aan sporten uh, zoals uh, tennis, uh, freerunning, basketbal. Hockey, karate en kickboksen. Ja, mij lijkt uh, kickboksen wel wat. Echt waar? Ja. ja wel... Alleen dat is heel zwaar hoor. Echt. Dat is heel zwaar. Ja, dan, als je dat zo zwaar vindt, dan kun je misschien beter op kickdammen. Ja, waarschijnlijk. Ja, dat is dan misschien verstandiger voor je. Ja. <laughs> maar ja goed, met dat project uh, is het natuurlijk makkelijk voor kinderen... die niet weten wat voor sporten er eigenlijk allemaal zijn... Want ja, ik noem nou die paar op, maar er zijn natuurlijk nog steeds veel meer uh, sporten. En uh, ja, het wordt toch iets makkelijker gemaakt. En dan kunnen ze meedoen en ontdekken wat ze uh, leuk vinden. En ja, nu komt het waarvan ik denk van ja, uh, lieve uh, wethouder Carré... dat zeg je dan wel zo makkelijk. Maar de tennisclinic, die uh, zit voorlopig al vol... En daar staat er... en dan, dan, dan moet ik toch wel een beetje grinniken... alle 16 plekken waren al snel vergeven. Ja. Dan organiseer je dus zoiets voor, zo voor de Zandvoortse kinderen. Het, de freerunning-activiteit is ook al allemaal bezet. 16 plekken... Lieve meneer Carré, heeft u enig idee, heeft u wel eens laten narekenen hoeveel kinderen er in Zandvoort zijn die wellicht in sport geïnteresseerd zijn? En wordt dat, en, dat dan samen met de tennisvereniging Zandvoort uh, georganiseerd of daarbuitenom? Uh, uh, nee, dat is eigenlijk daarbuitenom, want eigenlijk uh, neemt uh, uh, team sportservice het allemaal voor zijn rekening. En dan denk ik... ja, jongens, als je het dan doet... doe het dan in godsnaam goed. En ik ga geen kinderen teleurstellen... die dat wel graag zouden willen. Ik heb, ik heb het, dit heb ik dus... zelf meegemaakt... aan de lijve ondervonden... met mijn jongste dochter en mijn kleinzoon... die iedere keer heel graag wilde... inspringen in een sport. Waarvan ze dachten, ja, kan ik dat of kan ik dat niet? En elke keer zat alles vol. Hup, weer een jaar voorbij. En dan denk ik, ja, jongens... Pak het alsjeblieft wat groter aan en uh, uh, kijk eens wat verder. Het, het, ik vind het een prachtig initiatief hoor, daar gaat het niet om. Maar goed, we gaan verder. Team Sport Service regelt de communicatie, werving en begeleiding. En zo hoeven de verenigingen niet naar vrijwilligers te zoeken. Dat scheelt natuurlijk ook enorm. Kinderen die enthousiast zijn kunnen lid worden en zo krijgen verenigingen de leden bij zonder dat dat voor hen extra inzet vraagt. Dus dat is wel hartstikke mooi. Dus word je daarna gemeld uh, voor tennis uh, bij de tennisclub Zandvoort? Nee, nee, dat gaat allemaal uh, via de uh, Teams Sports En dan word je via Teams Sports uh, doorverwezen door, uh, naar. En ik had dat uitgeprint, Rob. Ik had dat allemaal uitgezocht. Maar mijn printer had kuren. En kijk, het is niet meer te lezen. Oh, ja. Dat, dat, dat... stukje is net... Maar je ziet het vanzelf. Als je, ik ga wel even kijken. We gaan dus naar de website van Team Sportservice. Gaan we even naartoe. En dan is het Noord-Holland uh, nog wat, geloof ik. Even kijken. Welkom bij Team Sportservice... En uh, welke activiteiten zijn er in Zandvoort? Huppatee. En dan gaat het aanmelden. Kijk, want er zijn ook nog allerlei andere activiteiten. Hè? Jongens, het gaat niet alleen om deze sporten. Er is van alles te doen. Uh, dus dat kan je allemaal via Teamsportservice kan je dat bekijken. Welke activiteiten er en de, zijn. En er zit een er groen uh, bolletje bij. betekent uh, dat je nog kan inschrijven waarschijnlijk. Ik ga even kijken voor je. Activiteiten is zo'n antwoord. bekijken onder. Kijk, en dan. Kijk, activiteiten overzicht. Dan ga je naar Noordholland Actief. Noordhollandactief.nl. En daar komen al die. Uh, onderwerpen uh, te, tevoorschijn. Al die. Al die uh, verenigingen die uh, dat allemaal gaan. Uh, uh, aanbieden. Zoals bijvoorbeeld de Lions basketbal. Dat kun je dan voor 2,50 euro proberen. Van 6 tot 13 jaar. En dat is op zaterdag 5 juli om 10 uur. Daar kan je nog aan meedoen. Uh, dan krijg je kickboksen. Dat is uh, gratis. Van 8 tot 12 jaar bij Buddha Gym. En dat is op vrijdag 4 juli om half 4. Het is ook allemaal maar één keertje. Hè? Zie je dat? Maar ja, goed, dan kan je toch een beetje proeven ervan. En, en ook voor volwassenen is er van alles te doen. Er is loesoe, maar dat is weer vanuit wat anders. Dus uh, ja, ik zie hier nog maar twee dingen staan die kinderen kunnen proberen. Dat vind ik jammer. Dat ja, sportactief uh, is in ieder geval de website uh, daarvoor. Ja, dat wel. Dat oh. wel. Um, en dan had ik nog iets willen zeggen. Uh, maar dat ben ik even nou kwijt, omdat ik nou weer hier naartoe ga. Ik lijk wel zo'n zo adhd hè? Je vlieg van de ene naar de andere kant en nu is alles weer... Leiders. Wat zoek je? Nou, ik had, oh ja, wat ik wil zeggen is... als er mensen zijn die uh, het geld niet hebben... om een sportvereniging te betalen voor hun kind... of iets leuks aan cultuur... als een kind bijvoorbeeld uh, toneel wil leren spelen... of naar een dansschool of iets... als je daar het geld niet voor hebt... weet dan dat je bij de gemeente terecht kunt... of via internet kan dat ook... Bij het Jeugdsportfonds of het Jeugdcultuurfonds. En die betalen dan alle kosten voor je per jaar. De, de contributiekosten. En je mag ook sportkleding uitzoeken. Oh, dat mag is je heel ook mooi. kopen. Dus wat dat betreft geld mag geen, geen, uh, geen uh, gebrek meer zijn. Ieder kind kan meedoen aan, een sport, bij een sportvereniging. Dat zijn goede berichten. Dankjewel, uh, Dolly, voor uh, deze informatie. Wij gaan uh, twee platen achter elkaar draaien. Als eerste een Sabrina. En daarachteraan een Sabrina. Maar oh. er zit wel heel veel verschil in die twee platen hoor. Want als, oh. als eerste krijg je Sabrina Carpenter met uh, Espresso. En daarachteraan draaien we Sabrina met uh, de single Boys. Boys, Boys, Boys. Weet je wel? Ja, die, ja, die, wel, de, ah, ja. die ken ik nog wel. Die, ken je, die, ken je. Oh, die heb ik uh, nog, die, nog wel eens mee te Die komt zo meteen langs. Leuk. Is it that sweet? I guess so I'm working late Cause I'm a singer Say hey, say you, say me, say what? Everybody's got a cop. Don't stop, don't move. I just get your body in the groove. I said hey, I said who? I said me. Said you gotta get in the groove. Boys, boys, boys. In the summertime, love. In the summertime, love. Boys. van Sabrina en Boys, Boys, Boys. Het is uh, half vier geweest, volgens mij zijn we een klein beetje over tijd, uh, Dolly. Ja, dat heb je ja, weleens, natuurlijk. is op onze leeftijd niet zo heel ernstig. Nee, he? helemaal niet. Nee, ik, Toen ik jonger was, ik, was ik meer in paniek Ik merk over er thuis ook thuis. niks van, hoor, van nee. over tijd zijn. Dus nee. uh, <laughs> <laughs> en ja, de, de evenementen natuurlijk. Ja, ja, ja, zeker, ja. Uh, we gaan beginnen met het Zandvoorts Museum. Twee tentoonstellingen op één locatie, dat kan je daar nu zien. Ontdek bijzondere objecten uit de eigen collectie van het Zandvoorts Museum. Elk met een eigen verhaal, herinnering of betekenis voor Zandvoort. Van persoonlijke bezittingen tot verrassende vondsten... zie je in de tentoonstelling Schatten uit Depot... Daarnaast de fototentoonstelling Zandvoort in beeld, de heropbouw en het toerisme. Deze tentoonstelling laat zien hoe het dorp zich stap voor stap herpakte en transformeerde tot een bruisende badplaats. Met foto's worden deze, wordt deze bepalende tijd tot leven gebracht. Laat je verrassen door het erfgoed van Zandvoort en ervaar de kracht van herinneringen en vooruitgang. Het Zandvoortsmuseum is geopend van woensdag tot en met zondag. Van 11 uur des ochtends tot 5 uur des middags. Zo, dat zegt u duur. Ja, ja het, wordt, het wordt steeds deftiger hier. Hè? Ja, ja, ja, ja. ja, ja. Dan lijk, uh, lijk ik nog op het polygoons hiernaam. Nou goed. Uh, ja, dat waren nog tijden, hè? Ja, ja dat. Uh, en, uh, dat, uh, dat, dat ja, we genieten klein, klein er nog strepen. steeds van natuurlijk. Van het Ja, het komt nog geregeld langs mij eh, op ja. televisie en dergelijke. Ja, op Zender uh, op 50 hè, zie je het nog wel eens. ja, oh, ja, ja, Kanaal 50. Ja, ja dat vind uh, leuk. Ons of zo. Waar, waar ons, ja, ja. Ja, ja, ja. Hartstikke leuk, man. Ja. Ik had laatst weer ingesteld op de Lucy Show. Heb ik het toch weer gemist. Maar goed. Oh ja, de evenementagenda. We wijken, ja, we dwalen weer af. <laughs> heb je al een liedje? <laughs> Afgelopen vrijdag startte Pride at the Beach in Zandvoort voor de negende keer inmiddels alweer. Dus volgende, volgend jaar de tiende, dat is dan toch wel weer een mooi rond getal. Maar goed, de officiële opening vond plaats in het raadhuis met de expositie Love. Twaalf kunstenaars exposeren komende maand vanaf 27 juni tot eind juli hun kunst in het oude raadhuis. De expositie wordt, werd muzikaal omlijst door zingersongwriter Ruud Houweling, Een uh, dorpsgenoot van ons, hè? Zeker. Met prachtige muziek. En uh, ook ontmoetingscentrum De Sandzone deed mee. Een plek, dat is een plek voor mensen met een haperend brein. Voor de mensen die het nog niet weten. Uh, met die mensen is er binnen het thema love schilderijen... en zijn er kunstwerken gemaakt... En daar zal ook een deel van terug te zien zijn in het raadhuis en in het ontmoetingscentrum. Op de openingsdag werd een pad van hartjes gelegd tussen beide plekken. En de hele maand juli zijn er verschillende activiteiten, zoals het Maradoni uh, krijtfestival Het toneelstuk De Biecht, echt een must-see. Ik, uh, ik mocht assisteren bij, uh, bij dit toneelstuk met uh, de try-out... Dat was in uh, Limmen. En nou, de, de mensen waren echt lyrisch. Die, die, zei, ze hebben zulke goede kritieken gekregen. Dus dat is echt een must-see. Die komt in de kerk. Uh, dan hebben we nog de Women at the Beach Party. Ja, en, en er zijn nog heel veel andere dingen. Uh, Ten slotte op 28 juli is weer de parade... Met als slot het grote strandfeest. En jongens, ga even kijken, want het is gewoon te veel om op te noemen. En ik zit die hele uitzending hier al vol te kwabbelen. Dus uh, voor meer informatie ga je dan gewoon even naar de website van Pride at the Beach. .nl. .nl. Of kom, niet? Nee, nee, nee. .nl Oh, .nl, oké. Okay. Goed, dan elk jaar dan, uh, verwelkomt Luminosity-fans duizenden trans-liefhebbers van over de hele wereld voor het jaarlijkse Luminos, Luminosity Beach Festival. We hebben het er net al even over gehad. Hè. We zijn hartstikke nieuwsgierig daarnaar. Word het wordt steeds drukker is, uh, he, op de livestream. Uh, ja, jij, ja. Voelt het, jij volgt het nauwgezet. Ja, net uh, uh, net, net had hij hem nog openstaan, daar kon ik hem zien. Maar uh, nu is hij weer. Uh, is hij Voetsie? Daar is hij. Kijk, oh ja, daar is hij zie je weer. mensen ja. moet ik hem uitvouwen voor ja, je? Ja, vouw hem even ja, uit. Kijk, kijk, Misschien kijk, herken kijk, je kijk. nog iemand. Ja, via de Is het nou uh, he? hetzelfde ,zelfde podium als vorig jaar? Ja, ja, ja precies he? hetzelfde. Ja. Ja. Oh, en die stond er ook al vorig jaar? Ja, dat lijkt wel een oude opname. Nee, hoor, het ja. is echt live. Oh. Dus momenteel kijken er 135 mensen mee uh, op de livestream. Ja, en iedereen en de, de staat juik, te springen. En je moet denken, met deze temperatuur allemaal lekker tegen elkaar aan en zo. Ja, ja, lekker en, plakken. Uh, en lekker, lekker dansen en uh, lekker plakkende, plakkende, plakken. De plakken, de plakken. Ja. <lacht> Klap van de bak. <lacht> nou ja, dat ziet er wel gezellig uit. Ja, zeker, zeker, ja. Het is, is, het is in het, sinds het bescheiden begin in 2007 op de kaart gezet als een pure trans en exotisch uitje voor muziekliefhebbers in de regio. En degene die avontuurlijk genoeg zijn om verder te kijken dan de standaard grootzalige festivals in Europa. Nou, het is van, uh, van eergisteren tot 29 juni van 12 uur s ochtends tot 11 uur s avonds. En het is al aardig vol, dus wil je nog een staafletje hebben zou ik maar haasten, want... Ja, het is wel mooi trouwens voor de bewoners dan uh, dat ze om 11 uur uh, stoppen. En gisteren was het ook echt om 11 uur in ja, één keer stil. Klaar, ja, klaar. Want uh, jij ja, kon het thuis uh, nog, uh, nog net horen en niet irritant of zo. Ik vond het best wel leuk. Ja. Maar uh, ja, toen uh, in één keer was het om 11 uur stil. Ik denk, stoppen ze ja, nou oh, al? Ja, ja, maar... ja, maar dat, dat is al de afspraken. Ja. En wat dat betreft verandert het natuurlijk enorm veel ten opzichte van zoveel jaar geleden. Want er hoefde je uh, een jaar of twintig niet mee aan te komen hoor, met een dagfeestje. Dan komt er geen hond. Nee. Iedereen feestte s'nachts. Tot een uur of vijf, zes in de ochtend. Ja, dat, was, dat was een feestje. En nu beginnen ze Terwijl... om twaalf uur s middags. Ja. Ongelooflijk, ja. hè? Ja, het kan gewoon. Hè? Ja. En die mensen kijken eens naar al die gezichten. Ze hebben het vreselijk naar hun zin. Ze staan allemaal lekker te wiebelen en te doen. En, uh, nou goed. We gaan even nog naar iets anders wat gaat komen. Want op zaterdag 5 en zondag 6 juli... dan verandert het Badhuisplein in Zandvoort... weer in een zomersparadijs. Met de editie van de populaire Ibiza-markt on Tour. En deze extra grote editie telt ongeveer 80 kleurrijke stands en busjes. Verspreid over het Badhuisplein en Boulevard de Favosje. Van 11 uur s ochtends... Tot zes uur middags. Echt die oude Volkswagen busjes. Die staan ja, er dan ook weer. En dat ja, maakt het ja. plaatje wel heel compleet hoor. Echt wel hè. En die Citroën busjes. Ja, en die Citroën Helemaal busjes. Helemaal opgebouwd tot, uh, oh, jo, jo, jo. tot food trucks. Ik heb ja. nog eens uh, een periode gehad. Dat ik uh, eigenlijk zo'n soort busje wilde hebben. Weet je wel maar. Die ja. betaalt echt de hoofdprijs voor Nu, hè? Nu? Ja, dat, ja. Had, dat had je 30 jaar geleden moeten kopen. Ja, toen kop... begon het al met. Bijna, uh, bij een boer die nog erg zonder. Uh... Precies dat. Want dan haalde je nog wel eens een mooi kevertje of zo'n busje er vandaan. Ja, ja, maar dat zit er ook niet meer in. Ja, wij hadden destijds zo'n busje. Maar uh, toen, uh, toen uh, de, de, de vader van Lea, mijn ex, dus um, ging ophalen. Die had hem in Spanje gekocht. En die ging hem toen ophalen. En toen rolde die weg. Hij stond van op een schuin pad. En uh, toen ging hij uh, met Busje en al hing hij er nog aan... want hij wilde erin springen, maar hij was net te laat. Dus hij ging zo door de lucht het ravijn in nee. met Busje. Ja. Dus, nou, Busje werd toen, uh, door, uh, werd toen naar Madrid gebracht... om verder uh, doorgestuurd te worden naar Nederland. En toen stond hij even geparkeerd voordat hij het terrein opging. En toen is iemand dwars door het busje heen gereden. Dus we hebben hem nooit gezien in Nederland. Da, ja, wat een verhaal zeg. Was ons niet gegrepen. Nee, dat denk ik. Ja, en die hadden we zijn. echt voor, voor, voor een heel leuk prijsje hadden we die toen gekocht. Maar oh, wauw, als je hem nu nog had. Ja, oh. prachtig was hij. Nou ja, goed, niks aan te doen. Goed, niks aan te doen. Hè? Ja. Mooie, uh... We zijn bijna weer een uur verder <laughs> ja. ja, mooi hè. Dat zijn is jullie uh, al ons al zat, jongens? 4 en 5 juli hè, je <laughs> het 8000 toch met die uh, Ibiza ja, een uh, Tour. Gezellig, ja, een leuke ja, het markt. Wordt, wordt weer een hele leuke markt. Ja. Altijd een mooi feestje. Boulevard en... Uh, het uh, Badhuisplein. Daar vindt het allemaal plaats. Lekkere muziek onderweg van Split Dance en Message to My Girl. I don't Ja, dat was uh, Split Dance en uh, Message To My Girl. Ik gooi het schema eventjes om, Dolly. Want uh, jij wilde nog wat over de Happy Box uh, vertellen. Ja, tuurlijk. Ja, dat is echt een heel leuk berichtje. De Zomer Happy Box. En dan schrijven we het H-E-P-P-I-E. -E. En dat is een pakket vol leuke activiteiten voor kinderen van 6 tot 12 jaar. En wat zit er nou in zo'n Happy Box? Nou, spelmaterialen en activiteitenkaarten, knutselspullen, bakproducten... En voor ieder kind wat wils. En voor wie is die happy box dan? Nou, voor gezinnen met een Zandvoortpas. Met kinderen tussen de 6 en de 12 jaar. En je, dan heb je die Zandvoortpas en heb je kinderen in die leeftijd. Dan mag je per gezin één box ophalen. Aan, of bij de bibliotheek Zandvoort aan de Louis Davids Carré nummer 1. Op woensdag 2 juli om kwart over één. Maar je kunt ook terecht op maandag 30 juni om half 4. Haal je zomerbox op en doe mee met een leuke robotactiviteit. En als je vragen hebt, neem dan contact op met Carolien. En je kan dan naar haar mailen. C.speckhorst. Of je mag even bellen. Telefoonnummer 06-148-71067. En ging dit jou te snel? Dan kun je dit bericht teruglezen op de uh, Zandvoort uh, Z, Zand, Z Z nou, Radio Zandvoort Z app. ZFM app. De ZFM app. Ik, alles alles uh, moet je op een andere manier benaderen. Uh, of even... <lacht> Online op radiosandvoort.nl Dankjewel Dolly. En uh, ja, mooie actie, uh, die happy box. Heel leuk, happy heel leuk. Happy zomerbox. Uh, tegen Zometeen zijn we ook weer happy. Althans, nu al wat we zien Marco, te missen in de studio. Ja, daar worden we altijd heel happy we van. Worden he? We worden altijd <laughs> heel happy ja, de peppy ja, ja. van. Oh, mooie is. zomerkleding aan uh, Marco. Je ja, bent er ik klaar heb... voor. Want de komende v dagen wordt het uh, warm. Nog veel warmer vroeger. dan... Uh, Hij kan dan dan zo vandaag. bij me in de keuken staan. Ik heb dezelfde gordijntjes. <laughs> nou, ja... <laughs> Ja, maar dan kan je kunnen we een in... verstoppertje spelen. Jij kan je niet vinden. Jij, nee, precies. J, nee, jij dacht dat je dezelfde gordijntjes had. Oh. Die zijn inmiddels uh... Ik heb er een overhemd van laten maken. Verrassing als ik straks Verassing. thuis kom. In één keer de gordijnen weg. <laughs> nou ja, straks, uh, ja. Marco, uiteraard weer een mooi stuk uh, proezie. Van jou, van jouw ja. hand. Ja, ja. ja. Uit het uh, boek. Verzamelboek met uh, stukken? Uh, eentje uit de oude doos. Uit de oude doos? Ja. Oh, oh, ja, daar houden we, we van. Ja, die ja, mogen ja. ook voorgelezen worden. Ja. Is. Leuk. Ja. leuk, leuk, leuk. Nee, leuk. Ja, hey, Marco, nog eens wat. We hebben het er net uitgebreid over gehad. Heb jij eigenlijk al ooit eens een lintje gekregen? Nee. Wat? Dat is toch te gek voor woorden. <laughs> ja. Marco heeft nog nooit een lintje gekregen. Nee, de, ik, ik snap het niet. Nou, dat vind ik echt te gek voor woorden. Nou, dat misschien wel. Zou je dat waarderen, of niet? Jazeker. Oké, okay, goed. Wordt geregeld. <laughs> 15 juli is wel heel snel, hè, Dorry? Hé, dat heb ik even... Je hebt het niet in de gaten. Nee, hij denkt dat het nog moet gebeuren. Geen idee. Ik laat me vragen. Ja, nee. Maar ja, dus... daar ben ik helemaal de klus kwijt. Ik ga de klus even... Oh ja, we hadden het over de oude doos. Oh, oude doos, ja. Met de provisie. Ja, dat brengt mij bij een plaat uit 1999. Uit de oude doos. Van het uh, Eurovisie Songfestival de deelname van Nederland. Weet jij nog wie dat was? In 1999, dat is 26 jaar terug. 1999. Wie, ach, hoe, hoe moet ik nou wie de 26 jaar geleden meedeed? 1999. Was dat uh, was dat, uh, Jolie? Nee, nee, dat was, was een dame. Oh, Wat? Die met een die dame, de... ja. ja Heb uh, je Lester? Marlène. Nee, dat was daarvoor hè. Marlene. Met die is van een damse? Die, ja, nou, ik weet ik. Kom, zij hadden dam. Of is het Marilene of is het Marlene? Nee, Marlene. Oh nee, dat is niet uh, Marlene. One good reason. Nou nee, misschien als je me hoort, dan denk je. Oh, Rob bedoelt die. Ja, deze bedoel ik. Hier is uh, Marlene. And one good reason. You know there never was a doubt in my mind. You only have to follow. And learn how to read the signs. A holiday Seems so easy to find But I will never let go I wanna see what this love has to hide